Dan het weer bewolkt langs de westkust kans op regen. Vanmiddag meer zon en een maximum temperatuur van 18 graden. Morgen is het droog, maar dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dit weekend weer wegafsluitingen op verschillende plekken in Nederland door werkzaamheden. Bijvoorbeeld op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Knoopend Lunetten en Venendaal. Daarom staat er op de A12 Den Haag richting Utrecht nu een file van 2 kilometer tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunetten. Ook werkzaamheden op de A27 Golkum richting Utrecht tussen Knoopert Lunetten en Knopend Rijnsweerd. Op de, op de weg staat tussen Houten en Knoopert Lunetten nu een file van 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, ik heb het programma gezien en we hebben weer een afwisselend programma. Want wat gaan we zometeen doen? Hij is al aan tafel aangeschoven, maar we gaan zometeen het gesprek doen.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 Uh, partijen tot elkaar bindt. <laughs> ja. Nou ja, als voorzitter voor het leven van Kelly's hier Ja, dan komt hij nooit meer voor dan. <laughs> nee, <ja. laughs> nou, in ieder geval, we gaan uh, na dat onderwerp uh, gaan we praten. Uh, um, even kijken hoor. Met. Uh, ja, wat, wat staat hier nou? Ik kan het niet eens lezen. Ellen Kuil. Ellen Kuil, die gaat uh, vertellen over kunst. Want kunst kriebelt de geest. Nou, hoe dat precies gaat gebeuren, dat, uh, dat hoort u straks. Ja. Nou, tussendoor. Uh,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 Ja, ja, want het is een politiek onderwerp. Ja, dan mag ik het en als vragen. buitengewoon raadslid mag jij... Ja, dat mag niet. Ja. Jij bent bevoorreoordeeld, dat ja, kan niet. dus je bij de burgemeester dus. Ja, ja, nee, nee, dat doen we niet. Maar we doen gaan we praten niet. met uh, in ieder geval Ruud Zandbergen over uh, het plan om op de camping Zandenvoerder. en TZB terreinen om daar bebouwing al dan niet toe te gaan staan. Maar er is nog een heel waar waarover, want de provincie wil dat helemaal niet, dus...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 dat is onze nieuwe programmaleider bij CFM. En uh, Albert-Jan gaat uh, het een en ander vertellen over zijn toekomstplannen voor CFM. Wat hij daarmee wil aan een soort programmering. Hij heeft een heleboel ideeën. Dus er uh, wordt een boeiend gesprek denk ik. Ja, en Albert-Jan die kom ik overal tegen. Is het niet in een vergadering, dan is het wel bij een programma. Of in de kroeg. Of in de kroeg, ja. ja. <laughs> en uh, ja, die weten natuurlijk alles van. En Ik denk dat het een hele goede keuze is dat we hem gaan krijgen. Ja, het uh... is een goede vent. Ja, goede vent.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 we gaan er naar ons eerste muziekje voor met Nico gaan praten. En we dachten, ja, we moeten iets met auto's hebben. En nou had Sisi Top ooit een hele mooie clip met zo'n streetcar erin en dergelijke, oude ouderwetse auto. We dachten, dat is wel leuk. Sisi Top met Give Me All Your Loving. Give me all your loving, ZZ Top. Heftig hoor, op de vroege morgen. Ja, ja. als ik dat, uh, dat hoor, denk ik, heftig. Heftig, ja, ja, nee, wakker worden en je ochtend gymnastiek doen. Ja, nou wat leuk is, als je dan inderdaad denkt aan waarvoor Nico ziet, zit hier. En je ziet dus de voertuigen, dan denk je ook heftig. Ja, ook heftig, ja, ja, ja. ja. Nico, goedemorgen en welkom. Goedemorgen.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 de Sherman Tank, waar Pattinson een geweldige succes mee hadden. Maar ja, en dan heb je gauw uh, het drietal vol, de Willys Jeep, uh, de pakkezel uh, van alles. En daar gaan we eigenlijk een beetje even over praten, over de jeeps en, en lege voertuigen in het algemeen. Uh, ho hoe zijn die jeeps ooit ontwikkeld? Uh, <coughs> Begin van de Tweede Wereldoorlog, rond 1939. Toen heeft de Amerikaanse Defensie, die was op zoek eigenlijk naar precies wat je net vertelt, een werkezel. En er waren bepaalde fabrieken die zich daarvoor aangemeld hadden. En iedereen moest een ontwerp maken. En die werd uitermate getest op, op alles en nog wat. Want het, moet gewoon, het moest niet stuk gaan, het moest, moest heel lang mee kunnen gaan. En op een gegeven moment toen kwamen ze toch op Willys... Willy Zuid, Willy Overland. Die had een ontwerp. Die, die had een gediend. ontwerp gemaakt en uh, waren ze in eerste instantie niet zo tevreden over. Ze hebben het, iets, ze hebben het daarna weer verbeterd en toen waren ze eigenlijk overstag. Het, uh, het was een ongelooflijk uh, goed voertuig. Dat ging overal doorheen en uh, ja, ze konden een man of vier sowieso meenemen, maar ook meerdere. Uh, Naar de hand in voort ze ook gaan maken.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 ze ging het land op met dat ding. Ja. Ja, het is ongelooflijk. Ja, ja. En toen is er ook, uh, in de oorlog is er ook naar de hand, toen had ze toch iets te weinig plaats. Toen hebben ze uh, gaan zoeken naar een aanhangertje die daarvoor geschikt was. Ook daar zijn verschillende mensen, zich, of de verschillende bedrijven zich voor aangemeld. Toen kwamen ze daar tot, uh, tot bij Bantum. Bantum eigenlijk. Bandham, hè? Ja, ja. Bantum. Bantum. Uh, die, uh, die kon achter ieder jeep en achter iedere dodge Dat is een geweldige aanhanger. En die heeft u ook al meegeholpen eigenlijk om alles ja. te verwezenlijken.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 zonde, ja, ja. zonde. Ja, ja, Nou, om dat soort voertuigen dan te bewaren voor, uh, voor, ja. voor, voor extra gebruik, hebben ja. we nu een, uh, een organisatie in, uh, in Nederland, Keep them Rolling. Maar Keep them Rolling, dat heeft alleen bepaalde eisen voor het toetreden. En uh, nou, dat ging niet helemaal met een aantal mensen hier in Zandvoort. En toen is er een alternatieve club opgericht, hebben we begrepen. Nou, Keep them Rolling is een club die is in 1972 opgericht. Ja. En... Uh... Oh. Dat kwam omdat natuurlijk een hoop mensen in Nederland een voertuig hadden. De een had er één, sommigen hadden er vier. En toen zijn ze de koppen bij elkaar gaan steken. En hebben ze gezegd, waarom zullen we een club oprichten? Ja. En zoals die club ontstaan in 1972, is enorm uitgegroeid. Uh, ze hebben momenteel 1400 leden, leden en donateurs samen. Ze hebben een heuse uh, bestuur.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 Ja, ja. En dat gaat hier om. Nou het zijn eigen, we praten maar steeds over jeeps, maar het gaat natuurlijk over legervoertuigen. Ja, Dodges, oogmeem. GMC's, ja. Uh, ja. zelfs Harley's. Ja, ja. Maar uh, het moet oorlogs zijn. Het moet oorlogs zijn, en tussen 39 en 45. Ja, ja. Nou hoor ik wel eens de term Red Bull. Daarin in dat verband. Maar, uh, ja, maar, wat is het, Nico? Red Bull is namelijk zo dat Patton die rukte zo snel op en die moest bevoorraad worden en die, die konden ze niet bijhouden. Dus uh, qua uh, militairen moesten natuurlijk eten, drinken, gingen complete werkplaatsen mee, uh, hospitals gingen mee. Maar uh, werd ook benzine en munitie aangevoerd. En dat gebeurde meestal s'nachts. En jammer genoeg om te zeggen, maar er waren speciale mensen vooruitgezocht en wie waren het? Zwarte Amerikanen. Ja. Van de di discriminatie was het toen ook al. Ja. En die mochten alle vuile dingen opknappen. Ja. En, die, en die reden s'nachts met een blackout lampjes. Dat zijn die kleine lampjes die zullen zien als je bij ons komt donderdag.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 En die kregen ook overal voorrang op kruispunten, ja, alles. Ja, alles, alles. Dat was echt een expres. Ja. Ik kan me laten vertellen dat er zo bijna 4 miljoen liter benzine per dag eh, naar het front ging. Maar er zijn ook heel veel ongelukken gebeurd. Van die jongens reden dag en nacht. En het is natuurlijk heel vermoeiend. En die ja. raadden we eens van de weg af en eh, lacht er weer een op zijn kant. En, ja. Maar terug naar het heden. Ja. Nou, hebben we hebben hier op z'n Kelly's Heroes. Het is echt Nederlands om weer een afscheiding te hebben. Of zit daar logica achter? Ja, zit daar logica achter. Wat ik net vertelde, Keep Rowling had zich alleen uitsluit vast aan voertuigen 40-45. En alles wat er buiten valt, kan niet lid worden van Keep Rowling. Dus ontstaan hier in Nederland verschillende andere clubs. Zoals bijvoorbeeld uh, Wheels, is een club, waar voertuigen in zitten van naoorlogs. En oorlogsvoertuigen. Ja. Uh, een leuke naam, de dorstere types. Dat zijn, dat zijn de jongens met dikke dafs. Die onderhand ook in Libanon hebben aan, Libanon aan de oorlog hebben ja. deelgenomen. Die rijden toch 1 op 2 of zo? Ja, die rijden 1 ja. op een m geloof ik. Ja, denk je dat het op de auto slaat dan? <laughs> nee. <Ja>. Die naam. <laughs> Nou, ik denk dat de jongens die achter het stuur zitten, dat die ook wel een Dat is. Ik. Ja, dat slaat natuurlijk ook op de chauffeurs dingen. Ja, dat dacht het wel. Maar goed, maar, uh, om terug te komen op uh, Kelly Zero's. Ja. Wij kwamen hier tot de ontdekking dat in uh, Zandvoort toch heel wat mensen zijn die al uh, jaren een jeep bezitten. Sommigen pas van de laatste jaren. Die komt elkaar allemaal tegen, en te zwaaien en doen. En toen dachten we, God, waarom kunnen we eigenlijk niet... Zelf een clubje organiseren. Hier in Zandvoort. Zo is de sprake gekomen. Maar aangezien dat wij alle andere soort voertuigen hebben. werd het een zootje. En toen moesten we een naam bedenken. En toen kwamen we uit op Kelly Zero's. Die oorlogsfilm. Een bekende oorlogsfilm. Ja, wat eigenlijk uh, een, ook een zootje. was. het ongeregeld was. Ja. Ja. Ja. Ik stond met het ja. van een bak of zo met een tink. Ja ja ja. ja, ja, ja, ja. En zootje. En zo ja, handen overal in, hè? Ja. In Nijlundkaus, ja. in die whisky. Ja, ja, ja. Ik vond alles bij ze kamer. Ah, ja. Dat doet Kellys Heroes niet. Maar de naam geeft aan... dat we niet in een echt georganiseerd verband... willen opereren. Ja, ja. Nou, en nu zijn wij... Jammer genoeg hoorde ik vorige week op de radio... Uh, hoe heet ze? Um, Lana. TV, Lana. En die zei van... Uh, in verband uh, met de... Uh, met de 50 plus week... zijn de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 gezien de tijd ook niet, even tot slot, wat, wat kunnen we gaan zien volgende week donderdag op het Raadhuisplein? Nou, we zijn dus uitgenodigd door de VPV, wat ik net vertelde, de 50-plus dag. Uh, ze hebben ons gevraagd om de uh, voertuigen op te stellen op het uh, Raadhuisplein, dus zeg maar tegenover de HEMA. Daar staan we van s morgens 10 tot plus minus 4 uur, denk ik, s'middags. Verscheidenheid aan jeeps komen er. Daar komt uh, een dikke DAF van Fred... Dat is al zeker? Ja, die Fred die komt. Ja. En uh, Hans met zijn Harley. Ja. Ja. En ik heb nog iemand uit Heemstede die komt. Sommige heel oh. mooi uitgedost in ja, oorlogs. Mooi uitgedost. Ja, mooi uitgedorst. En nou is het zo dat iedereen uh, vrijblijvend even uh, kent rondkijken natuurlijk. En als iemand een fotootje wil maken, achter daar doen we ja, niet zo ja. moeilijk over. Mogen ze er even in zitten foto's het maken? Vragen,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 Is duidelijk? Ja. Gaan we het doen? Ik ga zeker even komen kijken. Ja, zou ik doen? Oké. Okay, ik wil in alle auto's zitten. Ja. een poetsdoekje mee. Ja, een poetsdoekje mee. Ja, een poetsdoekje mee ja. ja. Nico, hartstikke bedankt voor je nou, komst. Graag gedaan. Het is uh, een stuk duidelijker geworden. We gaan een beetje in de sfeer blijven van de muziek, de, de oorlog, de, rond die Tweede Wereldoorlog die muziek. Dat is typische muziek daarvoor. Maar even luisteren naar Bing Crosby. Swing on the Star.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 Met, uh, met een heleboel voertuigen 50, 60 voertuigen Van IJmuiden tot Wassenaar Dat is zo leuk Ja, het is echt een geweldige Spektakel <laughs> Ik ben, ik ben nou ja, ja. benieuwd, he. zou de burgemeester ja. ook meegaan deze keer? Ja, Hoop. Hij vond het wel zal, leuk Het zou wel erg ja. leuk zijn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 dieren zijn ook een beetje in de war met dat weer. Ja, nou ja, nu hebben we natuurlijk hier natuurlijk echt winter en zomer, maar er zijn natuurlijk streken in heel Nederland of in heel de hele wereld waar je dus wat mindere, grotere verschillen hebt in temperaturen. Dus ja, die beesten die hebben het waarschijnlijk wel een beetje zijn ze eraan gewend dat dat kan gebeuren. Misschien? Ja, ja, inderdaad. Die nijlganzen, die, die, die, nou, dat zegt het al, die komen daar uit de delta van de, van de nijl, maar die zijn ooit hier eens uitgezet. Maar die doen het hier heel goed in Nederland, net als alle ganzen eigenlijk. Hè? Ja. Maar ja, ja, over de randweg en die weilanden daar langs als je bij ons daar zitten zelfs uh, enorm veel gans. Ja, ja. de grauwe gans. Ja, ja. Canadese gans doet het, doet het in de duin Schipholen ook heel goed vooral. trouwens. Ja, de, de, de, mooie gans ook. schippen zitten ze ook. Ja. <laughs> ja. Wat me opviel was door de. Ja, nou, misschien, het <laughs> misschien door de natte zomer, dat de duinen ook minder verdroogd zijn en het allemaal groener is dan, ja. dan normaal. Ja. Nou, ik weet wel, in het voorjaar was.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 Positieve ja, boosters, zeg maar. Alles werd weer mooi groen. En die plantjes en uh, alles liep uh, mooi uit. Ja. En daar heb je nu nog het grote voordeel van. Ja. En, uh, nou, ja. Je ziet hele velden ook met uh, kiemplanten van gele toortsen. Hè, die dan volgend jaar gaan bloeien. Ja. Ja, he? Maar heel velden vol. Hein? dat is toch een beetje ja. uitzonderlijk. Ja, die toortsen die zijn inderdaad tweejarig. Eerst het rosetje en dan, ja. uh, daarna krijg je de teunisbloem, uh, ja. de koningskaars en de zwarte toorts. Dat ja. zijn de drie ja. Ja. mooie okay. grote toortsen. Ja. Maar er staat een, een fles, jammer genoeg niet met drank. Want nee ik nee. had nog ja. eens een keer bier meegenomen. Maar ja. Ja, ik denk, hé, hey, het zit er weer in. Maar nee, nou, daar die heeft, die heeft Floris hier trouwens wel. Hè? Oh, ja, okay. die heeft hier achter de tap uh, Duindoor een bier. Okay. Uh, speciaal voor vandaag. Hè?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 Nee, zelfs, ja, dat is misschien een teleurstelling voor de mensen. Als je, als je uit het kraantje drinkt bij, bij de ingang Zandvoortselaan, ja, dat is zelfs PWM-water. <laughs> het is, oh, ja, het is ja. wel in onze duinen. Maar ja, die waterleidingnetwerk, dat ligt daar nou eenmaal, weet je wel. Ja, uh, ja, je zal met een flesje naar het kanaal moeten afdalen om een flesje duimwater te hebben. Ja. <laughs> ja. Als dat al zou mogen. Ja, ja. staat gewoon ja. in het eigen putje. Ja, ja dat is waar. Ja. Ja. Ja, Gerard, uh, wat wil je... Uh,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 We nou, wacht af. Na twaalf mogen wij, hè, Dom? Ja, ja na twaalf. Ja, ja. En ik Eera. na vijven, dus een, uh, we willen je graag nog even terug hebben om in wat breder verband over waterleiding ja. weer te vertellen. Uh, het was belangrijk om even in het verband met die 50 plus iets te vertellen. Uh, mogen we het hier even bij laten, gezien de tijd ook, anders lopen we heel erg uit. Ja.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 Wel dik. En het is echt heel leuk om thuis te hebben. En Als je dan de locaties afgaat, moet je daar een handtekening of een stempel. Twee stempels? Ja. En dan stuur je naar de stichting en die zorgen dan dat het boek bij de mensen thuis komt. Oké. Het wordt je nagestuurd? Ja. Je krijgt het niet direct mee. Oké. Nee. Zo wordt er in gehandeld. Ja. Ja. Wat doen we in Zandvoort? Nou, heel wat hè. Ja. Het uh, museum zelf doet mee. Natuurlijk met de expositie van Illy. Die uh, nu uh, gaande is. Eliance. En dan het uh, Juttersmuseum doet mee. Daar is een kleine expositie. wat georganiseerd is door Nel Kerkman. Dan hebben we. even kijken. Onze, van de kunstenaars. de bushalte. BKZ. De BKZ ja. daar worden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 En, en dan hebben we nog, even kijken, het VVV natuurlijk. Ja. Wat meedoet met de 50, da, 50 plus dag. Zijn, zijn die in, in routes opgenomen, de ateliers die meedoen? Nee, nee, er doen we geen ateliers mee. Oké. Okay. Nee, nee, nee. En dan hebben we natuurlijk nog uh, de zandsculptures, die nog te bezichten zijn. Die ja. hebben we in het programma opgenomen. En uh, de galerie van René de Vreugd. Artatra, die, uh, ja, die heeft ook een opening, dus Morgen is dat. Want ik las ook dat uh, de bushalte heeft de Slopershamer nog even overleefd. Hè? Ja. Daar zijn jullie erg blij mee volgens ja. mij. Ja, en we openen nog een aantal jaren, want ja. we hebben nu helemaal verbouwd. Ja. We hebben allemaal etalages gemaakt. Nou, gezien de plannen en de voortgang denk ik dat het nog wel gaat gebeuren dat jullie nog een aantal ja, jaren zitten. Als ik ja. zo zie Louis-David's carré, dan wordt het niet dringen bij de bushalte nog voor de sloop. Nee, nee, ja. nee, nee, nee. Dus we hopen even adem. We hebben, hebben binnenkort jullie. dan officieel een bericht van kunnen krijgen in hoeverre, want het is voor ons natuurlijk ook wel prettig om te weten dat je nog een tijdje kan blijven zitten. Ja, ja. Ach, um, er is ook een, uh, een website, zie ik hier, voor... Uh,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 Dan kun je ook naar het museum op Gashuisplein, waar alle flyers en alle ja, informatie ja, ligt. Ja, ja. En vanuit daar kun je bepalen wat je wil gaan doen, kijken. Ja, Want ja. er zijn ook workshops en al dat soort. Ja, ja. Je kan ook, in, zelf ook, ook actief in het museum ja. zijn ja. ook workshops. En als het goed is, hebben de locaties ook vlaggen van de Kunstweek hangen. Dus ja. daaraan kan je het ook nog eens herkennen. Maar het is een nieuw project, het is voor het eerste jaar dat we meedoen. Ja. Dus we hopen natuurlijk op veel publiek. maar ja het is een start ja. en dat ja. willen we dan jaarlijks gaan herhalen. Dat was ook eigenlijk een beetje mijn vraag daarnet. Zit in die informatieset die de VVV nu in een plastic takje, uh, zakje uitdeelt, zit daar ook een verwijzing naar jullie achter? Dat hopen wij. Oké. Okay. Dat moest je wel aanleveren. Ik heb daar volgens afgegeven, dus ik hoop oh, dat het... Oh, daar zit het wel in. Ja, daar wordt wel moet we aandacht aan besteed hier of geval. Ja. Is er nog iets wat je kwijt wil?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 En die hebben dan nooit tentoongesteld of zo, of expositie gehouden. En, en die zei, ja, ja, maar ik vind mijzelf nog niet goed genoeg. Nee, dus zeg maar mensen, dan moet je een ander over laten. Ja. Ja. Gewoon even naar de website van de BKZ. En dan kan je het aanmeldsformulier downloaden, opsturen naar het secretariaat en uh, gaat alles lopen. Ik zal de persoon in kwestie gaan aansporen. Oké, okay. okay. Ellen, heel erg bedankt voor je komst, ja, voor je toelichting. Een, een leuke week ja. toegewenst met veel belangstelling. Dat laten we hopen. Ja. Oké, okay. okay, bedankt. Goed. En wij gaan naar een muziekje toe. Deep Purple Night. Deep Purple deep purple falls over sleepy garden walls, And the stars begin to twinkle in the night in the midst of a memory You want to back to me Breathe in my name With a sigh y -y -y mm -hmm, In the still Over sleepy garden walls, and the stars begin to twinkle in the night, in the mist of, of a memory. You wander back to me, breathing my name with a sigh. In the still of the night Once again I hold you tight Though you're gone Your love lives on When moonlight beams And there's love As long as my heart will be, sweet lover will. We zijn inmiddels alweer aangekomen naar het vierde onderwerp in het eerste uur, want het gaat maar door met alle mensen die aan tafel komen zitten.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 Letterlijk. Dat is 50 jaar geleden opgericht, een Nederlandse vereniging, met een aantal afdelingen. Uh, en we hebben de naam IVN nog steeds uh, uh, ja, uh, als gangbare naam. Maar wij uh, proberen nu ons te profileren als vereniging voor natuur- en milieu-educatie.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 Ja. En IVN is nou een begrip geworden gewoon. Ja, dat is, ja voor ons in ieder geval. Maar uh, de naamse bekendheid mag, uh, mag wel wat uh, groter zijn. Dus in die zin uh, ja. hebben wij ook een aantal activiteiten om dat uh, Ik wou te zeggen, proberen. Wat doen nou, we doen nogal veel. Uh, we zijn een behoorlijk grote vereniging. We zijn een van de grotere verenigingen in deze regio. Uh, in Zuid-Kennemerland. En dat wil zeggen dat onze vereniging het gebied wat wij uh, bestrijken, onze afdeling, uh, loopt van de...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 En als hij in de waterleiding duimt... Dan, dan is hij boswachter. Is hij boswachter. Ja. Maar hij houdt ook excursies ja, of ook op andere plekken. Ja, ja, hij doet ook excursies voor het IVN. Dus okay. Gerard en ik kennen elkaar erg goed. Dat ja. zag ik, ja. Ja. ja. Wij gaan voor de samenwerking met name met uh, natuurbeheerders noemen wij dat. Wij ja. beheren niks, We hebben geen eigendom. Wij doen alleen de excursies op de natuurterreinen in onze regio. Ja. Ja. En, oh, hoe zit dat zo in elkaar? Ja. Dus jullie hebben helemaal geen eigen nee. panden, eigen Nee, terreinen. wij zijn een vrijwilligersorganisatie en we hebben geen eigendommen. Dus wij worden helemaal gerund door vrijwilligers. Ja. Ik ben ook een gewoon vrijwilliger als bestuursvoorzitter. Ja. En ik heb gewoon door de week een baan. Ja. Aha. Ja. Nou hebben wij hier in Zandvoort hebben wij niet een uh, educatief centrum waarin nee. dit soort dingen wordt, uh, wordt uitgedragen. Nou dat heeft dan weer te maken met, uh, omdat er in de buurt, in de omgeving, in andere plaatsen, daar zit ook al zoiets. Maar ja, zou zo'n centrum bijvoorbeeld, voor, voor als aanvulling voor het toerisme en zo, zou dat bijvoorbeeld een Helper. idee zijn? Uh, ja. Nou onze, onze belangrijkste uh, bezigheid is om mensen, uh, he, de, de, de, de, de, u en ik...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 ...noemen? Ja. En er staan twee van jullie activiteiten in. Ja, zou zomaar kunnen. <laughs> ik, ik zie hier een paddenstoel, de uh, ja. tocht ja. in uh, Groenendal, ja. Ja. en een kinderexcursie bij ja. Zorgvrij. Klopt. Wij hebben uh, behoorlijk veel excursies voor een IVN-afdeling, vergeleken bij de andere afdelingen ja. in Nederland... Um,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 in midden in de Haarlemmermeer. Yeah. Dat is echt een stukje beschermd uh, gebied. Je hebt daar... Uh, de Haarlemmermeer is nu bezig met de groene zone aan te brengen. In het kader van Natura 2000. Ik weet niet of jullie daarvan gehoord hebben. Dat is een ja, groot ja, ja, ja. plan. Um, en die willen dus de Haarlemmermeer veel groener maken. Daar zijn wij ook nauw bij betrokken bij die ontwikkelingen. Op parkgebied zijn we nauw bij betrokken.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 En nou ja, we zien ze regelmatig terugkomen ja. bij ons, uh, langskomen in de agenda. Ja, dus, uh, prima. Dat gaat lopen. Maar het is mij nu uh, duidelijk wat IVN is, waar nou. ze voor staat en hoe ze werkt. Nou, dat vind en ik en heel dat belangrijk. Dat was niet duidelijk. Nog. Dat vind ik heel belangrijk. Ik dat tenminste, weer goed werk verrichten. Dat het alle vrijwilligers zijn, dus dan al allemaal vrijwilligers zijn. dat En allemaal vrijwilligers. Okay. allemaal. Ja, van hoog tot laag, okay. links tot rechts. Nou, Jani, in ieder geval, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En uh, we zullen ook in de toekomst uh, aandacht besteden aan, uh, aan het leuke werk wat jullie doen. Fijn, dank jullie wel. Ja, dankjewel. Goed, uh, dit uh, was het eerste uur. Dit was het Koren. eerste uur alweer. We zijn al aan het einde. Ja. Straks gaan we verder uh, na nieuws en reclame met uh, een stukje politiek. Camping uh, al dan niet bebouwen. Albert-Jan Vos, die alles gaat vertellen over... Uh, de zender CFM, die in de vaartenvolkeren wordt voortgestoten. En we eindigen dan met Hans Rijmers en de jazz. Nu gaan we even luisteren naar een stukje muziek. Cressy, I would stay. If this is true, then what will I think?